China is boos over de route die een Nederlands marineschip... afgelopen week heeft gekozen door de straat van Taiwan. Nederland zegt dat het zich heeft gehouden aan het internationaal recht... wat ervoor zorgt dat het schip daar mag varen. Door de straat van Taiwan varen ligt gevoelig... want China claimt dat stuk zee... en vindt dus niet dat anderen daar mogen varen. Ook ziet het Taiwan als een afvallige provincie. Welke route het Nederlandse schip precies heeft afgelegd... wil de marine niet zeggen. In het akkoord van het volgende kabinet staat niks over de subsidie voor gratis schoolmaaltijden. Daarom zijn scholen bang dat het gaat verdwijnen. De subsidie zorgt voor gratis schoolmaaltijden voor kwetsbare leerlingen. Want scholen zagen regelmatig dat kinderen met te weinig of ongezond eten naar school werden gestuurd. Ook deze leraar. Nou, heel veel kinderen hadden of heel weinig lunch of misschien maar één plakje brood. Kijk, we kunnen niet bij elke ouder in de portemonnee kijken wat de reden daarvoor is. Maar dan in tegenstelling tot bijvoorbeeld het kindje naast, die ernaast zit, die kwam echt met vier plakken broden. Maar dan ook gelijk chocopasta of hagelslag, eigenlijk het ongezonde. En je merkt dan toch weer een andere sfeer in de klas, terwijl we nu zien... iedereen eet hetzelfde, evenveel en uh, het is ook gewoon gezelliger. Meer dan 2000 scholen sturen nu een brief naar de Tweede Kamer in de hoop dat de maaltijden kunnen blijven. En ze dacht dat ze er een jaartje zou werken, als bijbaantje. Maar Gerda uit Eindhoven werkt vandaag al 50 jaar bij de HEMA in Woensel. We werden aangenomen en denk, oh, een jaartje, twee jaar. En dan kijken we verder. En ik ben nooit meer weggegaan. Speciaal voor vandaag heette de HEMA, vandaag voor een dagje de Gerda. En zo'n jubileum moet natuurlijk gevierd worden met tompoesen. Of toch niet? Nee, nou niet van gebak. En u werkt 50 jaar bij ja. de HEMA, maar geen tompoes? Nee. Nee, want? Nee. Ja, ik hou niet van gebak, Maar wel van rookworst? Rookworst en vleeswater, doen we zelf dingen snijden. Ja, over een paar maanden mag Gerda met een welverdiend pensioen. Dan nog het weer, vanavond grijs, maar wel droog. En morgen krijgen we van alles wat. Zon, wolken, regen en het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Ja, goedenavond, mede-metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuijk en jullie luisteren alweer naar de 128 ste aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. En zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten, behandel ik elke week een ander thema. En ben ik sinds vorig jaar begonnen aan een hele nieuwe versie van Play It Loud, waar ik in zes thema-uitzendingen meer nadruk leggen op het nieuwste materiaal. De Nederlandse metal scene, wisselende gasten zoals fans als bands. De extreme underground metal scene met Ben van Rode. De jonge, nieuwe, opkomende en onbekende internationale metal scene en houd ik jullie uiteraard op de hoogte dankzij de wekelijkse metal nieuwtjes en concertagenda's. Vanavond is het alweer tijd voor de veertiende aflevering van Brand New. Een van de zes nieuwe uitzendingen in vaste stijl met twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal. Met ditmaal een overzicht van de uitgekomen singles van afgelopen maand mei van de grote namen binnen de metal scene. De vaste luisteraar weet dat ik elke uitzending en uur stevast begin met de uuropener die ditmaal kwam van de Italiaanse symfonische, melodieuze metal overlords Rhapsody of Fire die op 31 mei hun lang verwachte nieuwe studio-epos Challenge the Wind hebben uitgebracht via EFM Records. Challenge the Wind zal de snelste rager van Rhapsody of Fire tot nu toe zijn, zoals componist en toetsenist Saropoli onlangs Ontwilde. Vergeleken met alle voorgaande Rhapsody of Fire releases bestaat het huidige album uitsluitend uit up-tempo nummers en geen enkele bellen te bekennen. Geen van onze andere platen bevat zoveel pure onvervalste metal als Challenge The Wind. De band had op 3 mei een nieuwe videoclip uitgebracht voor een nieuwste kolossale single Diamond Class die we dus zojuist als uropener hebben gehoord. Dezelfde dag maakte ook de uit Massachusetts afkomstige metalcore band All That Remains na vijf jaar stilte bekend het nieuwe nummer Divine met een videoclip. Ze hebben ook de tracklist van hun nieuwe album gedeeld. Zanger Phil Labonte zegt over hun nieuwe muziek. Het is lang geleden dat All That Remains nieuwe muziek heeft uitgebracht. Er is veel veranderd, zowel in de band All That Remains... als in de wereld om ons heen. Toen we Oli in 2018 verloren, was het moeilijk om ons een onze weg vooruit te voorstellen. Zes jaar later en ik ben er trots op om Divine met jullie te delen. All That Remains krijgt nieuw leven... en dat is te danken aan de fans voor hun jarenlange steun. Zonder hen zouden we hier niet zijn. Ga naar Divine luisteren en laat me op X je opmerkingen hierover horen. All That Remains en Mudvayne zullen Megadeth deze zomer ook nog eens ondersteunen... tijdens een landelijke tour van 33 steden tijdens hun Destroy All Enemies... Deze tour zat, uh, dat geproduceerd is door Live Nation... begint op 2 augustus in Rogers, Arkansas... en loopt de hele maand door... voordat hij op 28 september in Nashville, Tennessee eindigt. We je hoort nu All the Remains. Divine. Versus co the blacklisting champions, let's go But they make a game and they make the And versus the it means the Smith divine. Ook de Noorse black metal band 1349 keerde op 3 mei terug... met de op zichzelf staande single Ash of Ages... ter voorbereiding op hun Noord-Amerikaanse tournee later deze maand. De, de laatste volledige release van de band was de Infernal Pathway uit 2019... dat via Seasons of Mist uitkwam. De Noorse black metal titanen zullen in mei... hun zinderende storm over Oost-Canada en de VS-ontketenen... te beginnen met een gedonderend gebrul... op het Dark Lord Day Festival in Münster... Deze kwaadaardige kruistocht wordt vergezeld... door de raadselachtige Canadese occultisten van Spectral Wound... de meedogenloze Antichrist Siege Machine uit Richmond... en de betoverende Spirit Possession uit Oregon. 1349 brengt de nieuwe single tijdens een tour mee op 12-inch vinyl. Dus de gelukkige zielen die een van de elf helse rituelen bijwonen... krijgen de kans om de eerste nieuwe muziek te bemachtigen. 1349's Ash of Ages hoor je hier vanavond bij Play It Loud Brand New.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 Luidend sluitend hoorden we Evergrey dat op 6 mei... hun lang verwachte nieuwe single, C, heeft onthuld... samen met een officiële videoclip. Het oprechte nummer combineert rauwe zwarte, naadloos met betoverende keyboards en onverwachte instrumentale stukken... en biedt een ongeëvenaarde melodieuze progressieve metal-ervaring... samen met het uitstekende vocale aanbod van bandmeesterbrein Tom S. Engloent. C is afkomstig van Evergrey's aanstaande album Theories of Emptiness... dat op 7 juni zal verschijnen via Napalm Records. Sinds de aankondiging van hun nieuwe release wordt Theories of Emptiness geprezen door critici over de hele wereld en wordt het door Powerplay Magazine een onberispelijk stuk progressieve metal genoemd. Een vroege kandidaat voor de eretitel van Hard Rock Album van het jaar, evenals misschien wel hun beste album ooit door Swedish Rock Magazine en op nummer 1 van de soundcheck van het Duitse Rock Hard Magazine. Met dit aanstormende muzika muzikale genie bewijst Evergrey op indrukwekkende wijze opnieuw dat ze een kracht is om rekening mee te houden en laat ze een schijnbaar eindeloze stroom van eerste klas creativiteit zien die geen grenzen kent. Evergrey over C. C is een van die nummers waarvan we meteen toen we het refrein schreven... wisten dat het een geweldige single zou worden. Live is het gewoonweg moordend en het is een zeer waardig vervolg... op het succes van Falling from the Sun. Wat betreft het einde van de video zullen er natuurlijk vragen zijn. Veel vragen en wij hebben de antwoorden. Jesta, het langlopende solo-project van Hatebreed frontman Jamie Jesta... heeft a Suicidality... Uh, de nieuwe single met Phil Demol op gitaar, bekend van Violence, Machine Head en Carry King, uitgebracht. De track is verschenen op de aankomende full-length and jester for all, dat op 17 mei digitaal is uitgebracht. Demol staat op de met trash metal-agenda beladen gastenlijst op de door Nick Belmore geproduceerde plaat. Ook Scott Iron van Anthrax, Chuck Billy van Testament, Zetro van Exodus en Joey Conception van Arch Enemy. Jesta, merkt op, door fans gefinancierd... vier jaar in de maak, ging aan de slag met mijn trashelden en kon niet gelukkiger zijn met dit album. Het zijn allemaal rippers, geen skippers. Speel luid. Gitarist Charlie Belmore voegt hier aan toe. Jamie vroeg me een tijdje geleden om een paar trashnummers te schrijven... en in de loop der jaren groeide ze langzaam uit... tot een opmerkelijke liefdesbrief aan trash metal. Jamie, Nicky en ik hebben onze uiterste best gedaan... om een serieuze ripper van een album te maken. En Jamie heeft hierop een aantal van zijn beste vocale prestaties... uit zijn carrière geleverd. Ik kan niet wachten tot iedereen dit op gang brengt. En daar helpen we bij Play It Loud graag bij. De muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Sandvoort. up April een violent storm te hebben opgeroepen hult Cemetery Skyline je nu in darkness met hun op 7 mei geïntroduceerde tweede single die je zojuist aansluitend op Jesta gehoord hebt. De bijbehorende videoclip is geregisseerd door Patrick Uleus en gefilmd in een beroemd theater in Göteborg. Het is een nummer over het verliezen van je gevoel van eigenwaarde in allerlei soorten ellende en twijfel, zegt zanger Michael Stanne over de tekst van het nummer, terwijl keyboardspeler Santeri Callio licht werpt op de muziek. Ik denk graag dat nadat mensen de melodie en de sfeer hierbij voelen. Het brengt me terug naar een gothic disco in Düsseldorf in 1996. Er is veel rook, veel licht, goede melodieën, een mooie stabiele beat. Gitarist Marcus van Halla ligt verder toe. Na de eerste single laat het een andere kant van gothic zien. Gods houden van dansen in het donker. Dansen met zichzelf om... ...of met mezelf, zoals Billy Idol ooit zei, die een terechtpunt had. Vendit, de band onder leiding van Griffin Taylor... ...de 21-jarige zoon van Slipknot-zanger Corey Taylor... ...heeft eveneens op 7 mei hun nieuwe single uitgebracht... getiteld nihilism. Het nummer werd geproduceerd door Chris Collier... ...terwijl de begeleidende videoclip werd geregisseerd door Derek Rathbun. De line up van Vendit wordt gecompleteerd door Simon Grayen... Crayon, de zoon van Slipknot, percussionist Sean Clown. Crayon op drums. Conor Grodzicki op slaggitaar. Jeremiah Puke op Bas en Cole Espeland op leadgitaar. Vendit zei, dit nummer vertegenwoordigt het momentum... voor wat komen gaat en gaat verder met de energie... van onze laatste single, The Far Side. Het brengt diezelfde energie met zich mee... en verlegt de grenzen nog meer. De hele betekenis van het nummer is om niet bang te zijn... voor wat, uh, wat er niet echt toe doet. Dus doe wat jij wilt en niet wat je denkt dat je tegenhoudt. En Vendit hoor je nu bij Play It Loud Brand New. INSIDE!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 En ik draaide daarna Vendit, de originele Queens of Metal van Kitty... die eindelijk hun lang verwachte nieuwe studioalbum Fire hebben aangekondigd... dat op 21 juni uitkomt via Sumerian Records. De komende release is het eerste volledige album van de band in meer dan 13 jaar. En om het opwindende nieuws te vieren, bracht de band op 8 mei ook de gloednieuwe single Vultures uit. Met de bijbehorende videoclip met livebeelden van het optreden van de band op het hoofdpodium van Sick New World Festival in Las Vegas dit jaar. Sprekend over de nieuwe single en album aankondiging zegt zanger en gitarist Morgan Lander. Als iemand ons tien jaar geleden had verteld dat we in 2024 nieuwe Kitty-muziek zouden uitbrengen, hadden we diegene meteen afgewezen. Het voelt als iets diepers dan een het lot dat ons weer bij elkaar heeft gebracht waardoor we iets onbevreesd en magisch voor je kunnen creëren. We hebben het afgelopen jaar ongelooflijk hard gewerkt en om ons ringt omringd met het ultieme dreamteam om dit album werkelijkheid te maken. We kunnen niet wachten tot jullie jezelf verliezen in de passie en kracht van Fire. Vultures is een gedurfde muzikale verklaring die ons nieuwe begin van Als Band aangeeft. Vultures is een waarschuwing voor mensen met verborgen agenda's die gedijen op bedrog. Het, het is een proclamatie van het losbreken van de ketenen van uitbuiting... en een afrekening voor degene die aan de botten pikken van degene die in stilte Leiden. Op 10 mei hebben de Duitse power metalers Freedom Call hun nieuwe album Silver Romance uitgebracht via Steamhammer SPV. En op 8 mei debuteerde de band met de officiële videoclip voor de vierde en laatste nieuwe single Supernova. Dat volgt na de titeltrack in Quest of Love en High Above. Chris Bay en zijn bandleden, gitarist Lars Redkovich... bassist Francesco Ferraro en drummer Rami Ali... laatstgenoemde onlangs teruggekeerd van een privépauze... hebben meer dan een dozijn nieuwe nummers opgenomen voor Silver Romance... resulteerde in de meest uiteenlopende en kleurrijk album... in de geschiedenis van de band tot nu toe. Silver Romance is een albumtitel die perfect past bij de band... op een 25-jarig jubileum. Door zanger, gitarist en bandoprichter Chris Bay ironisch omschreven als onze zilveren huwelijksverjaardag. Geldt de titel ook voor de inhoud van de opname. Kwaliteiten als helderheid, vrijheid en lichtheid worden toegeschreven aan zilver als edelmetaal, legt B uit. En voegt eraan toe, er wordt ook gezegd dat zilver je zelfvertrouwen en verbeeldingskracht versterkt. Dit zijn allemaal eigenschappen die ook bij Freedom Call passen en die we zowel muzikaal als textueel in ons nieuwe materiaal hebben verwerkt. Supernova van Freedom Call hoor je dus nu bij het laatste blokje van dit eerste uur van Brand New. zo uh, um, Tot slot, in het laatste blokje kwam het Deense Beast voorbij... die op 12 mei een onheilspellende visie over een nieuwe nummer Imp of the Perverse heeft gedeeld. Onze tweede single laat de donkere kanten van de menselijke ziel zien. Het combineert de stevige groove met pakkende rockmelodieën... die de luisteraar dwingen tot zowel bang als boogie. Het is onredelijk, het is chaos, het is Imp of the Perverse. De video werd gemonteerd en geregisseerd door Jacob Prinslauw... en gefilmd door Thijs Mortensen en Martin Hagge... tijdens twee zeer speciale shows als Headliner in Aarhus en Kopenhagen... die de band in maart 2024 speelde. Terugkijkend is de band nog steeds enthousiast over het zien... van zoveel lachende gezichten die met hen kwamen feesten. We hebben het record gebroken voor de grootste uitverkochte headliner shows die een Deense death metal band ooit heeft gespeeld. Wij bedanken iedereen die ons heeft gesteund en heeft geholpen... om dit werkelijkheid te maken. We houden van jullie allemaal. En voor we zo gaan naar het nieuwe Nieuws van 10 uur heb ik natuurlijk, zoals altijd, nog de wekelijkse metalnieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld en dat horen jullie zo van mij. Dit is het Play It Louds Metal News, het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Op 28 mei heeft Baruch Open Air de headliners bekendgemaakt. Voor de jubilair stage die voorheen de main stage heette... is het de lokale trots doel. Op de electronic stage zal Black Sun Empire afsluiten. Eerder waren onder meer Primordial, El Nino, Good Deluxe... Gomby Christ, Plan 9 en Jaja de Cat al bevestigd. Baruch Open Air wordt dit jaar gehouden op zaterdag 14 september... in het Zuiderpark de Rotterdam. Kaarten kosten 15 euro als je ze voor 14 juni koopt. Daarna gaat de prijs omhoog naar 20 euro. Alle informatie vind je op www.baruchopenair.nl Nl. Vorig jaar ondernamen de mannen van Sabaton hun grootste tour tot nu toe, de Tour 2 to All Tours. Op 3 mei stond de band in een uitverkochte Dome in Amsterdam. En wie de show opnieuw wil beleven heeft geluk. Sabaton heeft daar namelijk opnames van gemaakt en voor de concertfilm de Tour 2 to All Tours, die op 11 oktober in bioscopen te zien zal zijn. We verwachten dat die enige tijd later ook wel op DVD en Blu-ray verkrijgbaar is. Het is nog niet bekend welke bioscopen de film gaat tonen, maar de voorverkoop begint pas op uh, 26 augustus, dus tegen die tijd zullen we we het wel weten. De trailer kun je echter nu al bekijken. Deze zomer gaat Gruesome de studio in voor de opnames van een nieuwe plaat, maar de band heeft nu alvast een single uitgebracht. A Frilty is het eerste nieuwe materiaal van deze death metalers in vier jaar tijd. Maar er komt dus nog meer aan. Het nieuwe album wordt Gruesome's eerbetoon aan de death klassieker Human, zoals de vorige plaat Twisted Prayers een hommage was aan spiritual healing. Deze zomer is Gruesome overigens op de tour met Sabbath. Op 26 juni zijn de bands te zien in Hel de Diest in België. En op 6 juli op Pitfest in Emmen. Barry Tomorrow heeft een nieuwe single uitgebracht... getiteld Villain Arc. is het eerste nieuwe materiaal van deze Britten... sinds het vorig jaar verschenen album The Seventh Sun. Of, volgens zanger Danny Winter Bates is het nummer geschreven... om de brute kant van de band te belichten... zowel in de muziek als in de teksten. Vijf jaar na Vile Nalotic uh, Rights komt Nail met de opvolger. De nieuwe plaats van de Amerikaanse band heet Underworld Oasis All en is natuurlijk weer hevig geïnspireerd door Egyptische mythologie. Het album werd wederom opgenomen in de Serpent Headed Studios in Greenville, South Carolina van bandleider Carl Sanders en verschijnt op 23 augustus via Napon Records. De eerste single heeft de korte titel Chapter for Not Being Hung Upside Down on a Stake in the Underworld and Made to Eat Feces by The Four Apes. Dit jaar kun je Nail ook weer live zien. De band komt op 4 september naar P60 in Amstelveen. 12 september naar Iduna in Drachten. 13 september naar de Pullenude. En 14 september naar het Entrepot in Brugge in België. Nog voor die tijd kun je Nel ook zien... op Graspop Metal Meeting en Hellfest Open Air. Op 30 augustus brengt Inside Out... Music and Melodies of Atonement van Lepers Out. De eerste single daarvan heet Atonement. De Noorse progband werkt samen met de regisseur Darius Swer Sermanovic... voor de clip bij het nummer... Dream Evil is ook terug van nooit echt weg geweest. Wel is het alweer zeven jaar geleden dat Six uitkwam. Dus dan raakt het wel weer tijd voor wat nieuws. De nieuwe plaat heet Metal Gods, waardoor je kan denken dat de mannen het oog in de bol hebben gekregen. Niets is minder waar, want in het titelnummer worden onder meer Judas Priest, Iron Maiden, Manowar en Saxon bezongen. Waar de rest van het album over gaat, dat weten we nog niet, maar je kunt wel de titeltrack alvast beluisteren. De plaat is het eerste met een nieuwe drummer, Surin Fartpik en bevat drie gastvierteristenen.